Zegt ze, je laat me niet vrij. Zegt ze, je laat me niet vrij. Laat ik er vrij. Laat ik er vrij. Zegt ze, je houdt niet meer van mij. Zegt ze, je helpt me nooit. Zegt ze, je helpt me nooit. Help ik er een keer. Een keer. Zegt ze, bemoei je er niet mee? Visje, visje in de zee, visje, visje in de zee. Nooit, nooit is ze tevreden. Zegt ze je wil veel te vaak. Zegt ze je wil veel te vaak. Wil ik minder vaak? Wil ik minder vaak? Je hebt een vriendin Zegt ze, doe eens wat leuks met de kinderen Zegt ze, doe ook eens wat leuks met de kinderen Doe ik wat leuks met de kinderen Doe ik wat leuks met de kinderen Zegt ze, je probeert tussen ons te komen Visje, visje in de zee je moet je koppers houden, zegt ze je moet je koppers leren houden, hou ik mijn kop, hou ik mijn kop, Zeg ze waarom zeg je niks, zegt ze je moet in therapie, zegt ze je moet in therapie, ga ik in therapie, Ga in therapie? Zegt ze je bent knettergek Visje, visje in de zee Visje, visje in de zee Nooit, nooit is ze tevreden Zegt ze je hebt geen fantasie Zegt ze heb nou ook eens wat fantasie Heb ik eens fantasie heb ik eens fantasie, zegt ze vieserik. Zegt ze het is allemaal jouw schuld, zegt ze het is allemaal jouw schuld. Zeg ik goed het is allemaal mijn schuld, goed het is allemaal mijn schuld. vrij